...vlucht in 1986 na weken van felle protesten. In Haiti kan hij worden vervolgd voor onder meer corruptie. De film The Social Network is de grote winnaar geworden van de Golden Globes. De Social Network gaat over de oprichters van de website Facebook. De film won in de categorie drama de prijzen voor beste film, beste regisseur, beste script en beste muziek. Op de Australian Open is Timo de Bakker in de eerste ronde uitgeschakeld door de Fransman Monfils. Robin Haasen bereikte de tweede ronde wel... Hij won in drie sets van de Argentijn Berlok. Het weer bewolkt in het westen al wat regen. Vanmiddag regent het in vrijwel het hele land. Het wordt een graad of acht. Dit was het NOS. Beachnet, het computer- en internetcentrum van Zandvoort. Beachnet in de Straat bestaat nu al meer dan vijf jaar. En heeft haar diensten flink uitgebreid. BeachNet.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 Twee uur bij CFM Goede Goedemiddag. En welkom bij Zalvend op Zaterdag. Met juist Alexander O'Neill en Critter's huis. Voor Zandvoort en de regio. En ook hij heeft de week weer overleefd. Albert-Jan Vos. Goedemiddag Albert-Jan. En goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars. Goedemiddag Rob. Hallo. Ja. We zijn er weer. Live drie uur vanaf het uh, Gasthuisplein. Van tussen twee en vijf. We gaan er weer een gezellig programma van maken. Ja. Toch? En we hebben deze week zelf het weerbericht moeten doen. hè? Ja. ja. Lex, Lex, Lex van Noorden is, is voorlopig weer even weg. Is, is voorlopig even maar hij komt weg. terug. Dat heeft hij beloofd. Maar goed. U kunt van ons om half drie uh, inderdaad het weerbericht voor Zandvoort uh, verwachten. Verder hebben we natuurlijk rond de klok van half vier de evenementenagenda en rond de klok van een kwart voor vier de filmagenda van Circus Zandvoort. Er zijn weer de nodige evenementen binnenkort en activiteiten. Zo is het weer de barbattle gaat weer zijn vervolg krijgen. Vanavond is er nog de drive-in bioscoop. Er komt weer een soort ja, top 2000 raadje plaatje achtig iets aan. En voor de rest nog ander regionaal nieuws. En er wordt natuurlijk weer gevoetbald. Gevoetbald? Mede nou. Ja, zeker. Okay. Om, om half drie DVVA SV Zandvoort. En daar, daar is voor ons onze verslaggever Joop Van Es. En dan hebben we tussen vier en vijf nog wat algemeen tennisnieuws, golfnieuws en voetbalnieuws. En natuurlijk veel muziek. En we houden de heren van Zandvoort 4 ook in de gaten, hè? Vanmiddag. Ja, die houden ons wel in de gaten. Ja, die spelen tegen hem uit thuis. Dus oh, okay. nou, je hoort het allemaal vanmiddag tussen 2 en 5 bij CFM you Brothers, all you a new, All for a reason. I know it's late And I'm a little drunk When I wanted to call Just to hear your voice It was a dover Such a long time ago So many times I regret that choice Oh It's open, the big take Het lijkt wel een beetje eigen huis en tuin in de studio van CfM. worden allerlei adviezen gegeven aan Roy van Buringen, helemaal goed, Nou, dan komt het wel goed. Roy, succes in ieder geval met het verbouwen van jouw nieuwe woning. En we komen binnenkort heel snel kijken. Dus even kijken of de verf van de muur af te halen met is. Met z'n allen. Of dat blijft zitten. Met z'n allen. Met z'n allen. Je bent, je bent gewaarschuwd bij deze. Jorden, de baseballs en hot en gold bij Sanford op zaterdag. Ja, uh, allereerst nog even voor degenen die vanmorgen niet geluisterd hebben naar uh, of de uitzending gemist hebben van Goedemorgen Zandvoort. Nog even de, uh, het volgende, want die burgemeester Niek Meijer heeft uh, de inwoners van Zandvoort afgelopen donderdag gewaarschuwd... ...naar aanleiding van de adviezen van de RIVM als gevolg van de grote brand in een chemisch bedrijf in Moerdijk. Onze burgemeester adviseert kinderen niet buiten te laten spelen. Ook adviseert de burgervader groenten uit de eigen tuin en of volkstuintje vooralsnog niet te consumeren. Volgens de burgemeester moeten de schoenen bij binnenkomst goed geveegd worden in verband met Roet. We verwachten morgen, dat is dus, uh, even kijken, uh, er was gisteren of vandaag... ...uiterlijk verder bericht van een onderzoek, al dus Meijer in een reactie. Dus het wordt vervolgd. Zo, toch wel zwaar, uh, zwaar nieuws. Uh. Ja, klopt. Maar ja, in het begin was het... Uh, ja, ...ze hebben er allerlei publiciteit aangegeven, er is niks aan de hand en, uh, en toestanden. Maar wil een gewaarschuwd mens telt voor twee... Oké, okay, dus nou, Ik zeggen voorzichtig geboden. Voeten goed vegen en uh, geen groente uit uh, eigen tuin. Nee. Nee, nee. nee, nee, zou ik niet doen. Voorlopig eventjes niet en uh, wacht de berichtgeving verder eventjes af. Uiteraard hoor je dat bij CFM en... bij Stanford op zaterdag. En Ellen Clark, die hoor je ook nu. Hier is Father and Friends.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 And see that someone so different is a soul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 single zou best passen in uh, Raadje Plaatje. Ja, vind ik wel een plaat voor. Je hoorde de Babies uit uh, 1978 met Is It The Time. En daarvoor trouwens Alan Clark. Onze oud-standvoorter Alan Clark. Die ook zo'n mooi tegeltje heeft. Wat een beetje vervaagd is inmiddels. Wordt, uh, een klein beetje vervaagd. Dat gaat voor worden trouwens, uh, hebben we vernomen. Dat nou, maar Wordt uh, word opnieuw uh, ingeschilderd. Uh, Antislip zit er wel op, hè? Nu. Oh, oh ja, dat zeker. dan nou ja. kan je dingen niet meer lezen. Hè. Nee, nee, nee. nee. Ja. Father and Friend hoorde je. Dat was de plaat van Ellen Clark die we hiervoor draaiden. Nou, uh, het, het gaat goed met onze vleermuizen in de waterleidingduinen. Wist je dat? Ja, gaat hartstikke goed. Want... Ja, die hebben bunkers, je, geloof ik. O, o. Daar zitten ze lekker in. Het aantal vleermuizen in de Amsterdamse waterleidingduinen... is de afgelopen 25 jaar toegenomen. Elk jaar worden de beestjes geteld... die in de vele bunkers in het gebied zitten. Een kwart eeuw geleden waren het er 76... en deze week 265. Zo! Dat maakte Waternet, de beheerder van de duinen, gisteren bekend. De toename komt onder meer... doordat Waternet een aantal duin bunkers geschikter heeft gemaakt voor de vleermuizen. Zo zijn ze afgesloten met hekken en sloten, zodat mensen de dieren niet kunnen storen. Nee, maar dat zag ik bij RTV Noord-Holland. Gaat gelijk zo van die, die bunker in met een zaklantaar, Laat ze dan ook met rust. Maar je ja, anders kan je ze niet tellen natuurlijk, hè? Nee, dat is waar. Maar 265. Dus het gaat goed met onze vleermuizen. Ja, je moet toch oppassen voor vleermuizen. Ja, ik... Zijn er, nee, ik ben er geen fan van. Nee, ze, ze, ze dragen natuurlijk ook, ze zijn dragers van bepaalde bacteriën waar wij niet zo goed tegen kunnen. Nee, Als dus gebeten wordt. wees voorzichtig ook voor die hele kleine vleermuizen he? die je ja. Toe je in huis hebt. Dus, uh... Ja, want ja, die, die zijn wel vogelvrij, hè, die beesten. <laughs> Dat moet je maar weten, gewoon. Wat een bruggetje. Ja, daar gaat deze plaat toevallig ook over. Van Allerliefste, hier is vogelvrij. en jamais, je ne le Hij werd gedragen op de wind, ik op de lichte vleugels van een kind. Dacht dat hij daar dichter bij de zon, al mijn droom, mijn Geluk, si je altijd laat, en altijd, tu apprendrai, al de vogels van de vleugels, de oiseaux paars, zacht beschenen, reviens voor de maan, tu le verras peut-être de maan. zit in de tuin. Een vogel fluit van haar van lange tak Een lome wind, de zon schijnt warm Jouw zomre jurk, jouw meisjes arm Mijn voiture je m'y Zijn noodlok uitgesteld, een duif vliegt weg. Op het vrije veld komt niet meer terug. Is er van de laatste stoptrein op het spoor? De van allerliefste en vogelvrij vlogen wij door naar de volgende plaats. Jorden Womek en Womak en teerdrops. Weerbericht. Tegenover mij zit Albert Jan Vos met het weerbericht. Ja, luisteraars en ik heb uh, goed nieuws, denk ik. Want uh, ondanks vandaag heeft de bewolking opnieuw de overhand. En vooral later vanmiddag valt er wat lichte regen en motregen op een passage van een warmtefront. De zuidwestelijke wind is duidelijk aanwezig en waait overland vrij krachtig en aan zee hard, kracht 5 tot 7. En de temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. Vanavond en de komende nacht is het half tot zwaar bewolkt, maar het blijft droog. De zuidwestelijke wind waait onverminderd vrij krachtig tot hard en de temperatuur daalt naar ongeveer 7 of 8 graden. Morgen beginnen we de dag met veel bewolking, maar gaandeweg de dag breekt de bewolking en vooral in de middag schijnt regelmatig de zon. Dus heerlijk om morgenmiddag een standwandeling te gaan maken. Het blijft droog en het wordt maximaal 10 tot 11 graden. De zuidwestelijke wind waait over landmatig tot vrij krachtig en aan zeekrachtig tot hard windkracht 4 tot 7. Maandag heeft de bewolking weer de overhand en valt er enige tijd regen. De wind draait van zuidwest naar noordwest en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar maximaal 8 of 9 graden. Dinsdag blijft het droog en zijn er flinke periode met zon. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar maximaal 6 of 7 graden. Dan hebben we nog woensdag en donderdag zijn er flinke periode met zon en blijft het droog. De wind waait uit het noorden en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar waarden tussen 3 en lo lokaal 6 graden. Aan het eind van de week neemt de kans op een, een enkele bui toe. De nachten worden weer kouder en vanaf woensdag kans op een graadje vorst. Dus dan moet, mogen weer krabbers morgens. Oh jee, nee, hè? Hey. mogen Hebben we dat weer? Ja, kom maar. Dan mogen, dan <lacht> mogen we weer, uh, weer gaan krabben. Nee, helemaal goed, maar het ziet er goed uit voor de komende week. Oké, okay, wil je het uh, weerbericht nalezen? Ga je gewoon even naar www.meteopagina.nl de weersite van uh, onze eigen weerman Lex van de Hoorn. En binnenkort is hij gewoon weer terug op de radio. Ja, en, en natuurlijk ook nog op, uh, op te, Text TV, hè? Text TV, kanaal 45. Kanaal 45. Kan, ik meelezen. kan je het ook nog uh, meelezen. Dus komende week krijgen we een uh, ja, leuk weekje. Ja, en als weekje. Lex van de Hoorn weer in de studio is, dan heb ik nog wel even een appeltje met hem te schillen. Wat dan? Over het weerbericht van vorige week. Oh hij ja, heeft, ja, hij ja. Heeft dat het is persoonlijk hè? Hij heeft het niet altijd goed. Nee, die, die, die plaatselijk glad had hij niet gemeld hè? Nee, en stond ik, <laughs> ik daar bij de kerstboomverbranding... had hij het ook niet helemaal goed. <laughs> jongen, jongen, jongen. Ik was helemaal drijven en drijfnat gewoon. <laughs> Stormen. Ze kregen het vuur niet eens aan. Oh, wat, wat een ellende. Echt waar. <laughs> in ieder geval, lekkere muziek op de zaterdagmiddag. En zo dadelijk gaan we naar Jovenes. De voetbalwedstrijd van vanmiddag. We spelen in Amsterdam. De Ramp tegen DTVA. Eerst Amy Stoorts en Nakam Woods. Op de zaterdagmiddag van CFM. Je hoorde Amy Stuart en uh, Nak on Woods. Nou, je hoorde het uh, aan het begin van dit uh, programma. Zandvoort op zaterdag. Er wordt weer gevoetbald. En dat betekent dat we snel overgaan naar Amsterdam. Want we spelen vanmiddag tegen DVVA. En bij de wedstrijd aanwezig Joop van Ness. Goedemiddag, Joop. Ja, goedemiddag, heer. En luisteren, uiteraard. Inderdaad, eindelijk weer voetbal. Jongen, jongen, dat heeft lang geduurd. Dat heeft geduurd, hè. Tietleden. Als naar de kantine van S.V. gezond voor de Rijk langs de stad, Ruik je dat gras ineens weer, weet je wel? Dat is, ja. dat is een hele tijd geleden. Je wist het gewoon niet meer. Hoe het er ook. Ja, en wie had het eigenlijk verwacht naar die regen van gisteren? Maar alles is doorgegaan over een paar jeugdwedstrijden Nou, Alles gaat gewoon door. Dus uh, ja, Zandvoort uh, moest dus uh, vandaag inhalen. Een uh, weekend uh, De wedstrijd van 15 december van vorig jaar die toen niet door is gegaan. En nou, we weten allemaal waarom wel. Je kon beter uh, sleetje rijden dan uh, voetballen. Uh, dat is dan tegen de huidige koploper, het DVVA. Zandvoort staat op dit moment vierde. Absoluut niet onverdienstig. Want uh, het begin ging helemaal niet goed. Een hoop blessures, een hoop uh, mensen die niet waren. En dat is eigenlijk nu alweer het geval. Want Boy de Fett is op vakantie. Jorrit Schwiet staat in het doel. En er zijn twee spelers die waren zo dom um, al... ...om uh, een uh, foto voor een nieuwe pas niet in te leveren. Dit is al vier maanden geleden dat het moest gebeuren. En de die zegt... ...ja jongens, jullie passen zijn verlopen, jullie mogen niet voetballen. Dat betekent dat uh, Pieter Keur met twee invallers... ...die eigenlijk op de bank zaten, moest beginnen. En dat is dan Remco Loos en dat is uh, Patrick van der Oort En voor de rest Michel... Uh, uh, de Haan is gelukkig weer aanwezig. En voor de rest is eigenlijk uh, niks anders dan het team dat uh, de laatste tijden gestaan heeft. Met, met aanvulling van Jürgen Mans. En ja, ik moet zeggen, het gaat niet echt slecht. Uh, Zandvoort uh, laat zich niet uh, de kaas van het brood eten. En toch, ho ho, ho, ho, ho, Daar scheelde heel weinig. Want uh, er werd ingeschoten. En uh, Zandvoort die zet zijn hoofd tegenaan om de bal weg te koppen. En die gaat rakelings over de lat heen. En dat betekent natuurlijk een corner voor het DVVA. En die wordt genomen voor Zandvoort gezien vanaf de linkerkant. Um, het is bij mij helemaal aan de andere kant van het veld. Maar ik denk dat het de nummer 4 van VVA is. En dat is Rob Dekker. Die gaat die corner nemen. En alles van Zandvoort, behalve Michel Laan, die staat in het 16 meter gebied. Om te proberen die bal tegen te houden, mocht hij richting een kool gaan. Goed, de bal is nu neergelegd. En de scheidsrechter geeft een zijntje: En gaat die bal komen. Laag bal, weggekopt, door even kijken. Patrick Koop, maar die gaat over de zijlijn... DvVa mag gaan gooien. En er liggen hier twee velden naast elkaar. Die bal die rolt natuurlijk net weer naar het andere veld toe. Dus het gaat nog even duren. In ieder geval hebben we gespeeld. Even kijken. Um, 9 minuten. De stand is 0 0 in de aftafzende fase van de wedstrijd. DvVa tegen SV Zandvoort. En uiteraard komen we straks weer terug bij Joop van voor het vervolg van deze wedstrijd in Amsterdam. Door met de muziek bij Zandvoort op zaterdag. En niet zomaar muziek, nee. Carol Emerald is hier. En de single heet Stak. Stuck. Volgens mij gaat er iets niet helemaal goed met geluid, Albert Jan. Hoor je het ook? Nee, die computer doet niet zoals we het willen. Nee, nee, nee. Dus uh, we gaan even dus een, een ander plaatje in. draaien. En eens even kijken of we daar nog wat aan kunnen doen. My church has Nou, de technicus bij CFM is hard aan het sleutelen. Eens even kijken of het probleem zo dadelijk voorop is. En dan kunnen we weer gewoon vrij een computer gaan draaien. Dit zijn ouderwetse CD'tjes, weet je wel. Dat gaan we altijd. We de Michael Brown en so many men, so little time. En de heren van Esther het hebben nog wel even tijd. En eens even kijken hoe ze het doen daar bij DVVA. Jop. Nou oh, ja, ook dat gaat uitstekend, moet ik zeggen. Maurice Mol liet twee mannen van het middenveld zijn hakken zien er speelt Jury uh, Mans uh, in de diepte aan. Die kan de 16 meter binnen gaan. Geeft de bal voor. En Michel de Haan glijdt hem gewoon met zijn linkerbeen Been achter de keeper. Dat betekent dat Santos sinds een minuut of drie met uh, 0-1 voor staat. Wow. En uh, ja, dat is gewoon erg prettig, natuurlijk zo. En uh, we, we hebben nu een minuut of, uh, nou eens kijken, 25 gespeeld bijna. Dus dat loopt lekker. Het is wel wat meer druk van, uh, van DVVA, maar soortige paas nu ook weer. Juri Mans kan in België komen, speelt de zijkant aan. Er werd een overtreding gemaakt door Mans. Uh, ja, goede scheidsrechter. Goed gezien, goed afgefloten. Zandvoort mag een vrijbal nemen, zo'n beetje op de middenlijn. En uh, dat moet rustig doen. niet gaan nerveus worden. Lekker blijven voetballen zoals ze net de hele tijd al deden. Goed, Max Hardenberg heeft hem aangespeeld naar is Stoppelaar, stoppelaar. hij raakt die bal kwijt. Er werd, werd eigenlijk een overtreding gemaakt. Schijtschitter dreigde het te vluchten. Deden het toch niet. Maar ondertussen is het 2 die die bal kan overnemen. En via het hoofd van even kijken. Uh, Ronald Kalen gaat die bal over de zijlijn. Op de helft van Zandvoort. En dat betekent dat de 5 uh, die bal mag gaan ingooien. Maar die bal ligt natuurlijk weer op het tweede veld. En dat uh, de duwt voordat hij terug is. Dat is een beetje vervelend eigenlijk. Er zijn weinig reclameboorden Dus die bal ja, die zo uh, zomaar verdwijnen. Ondertussen is die bal ingenomen. Naar, uh, even kijken, nummer 10, ja, helemaal aan helemaal de andere kant van het veld. Ik kan het heel moeilijk zien, wordt goed verdedigd, heel goed verdedigd. Soms het, uh, vier, Soms het Gaat die bal over de zijlijn en deze via mag opnieuw gaan gooien. Um, ja, dat wordt we eventjes wachten. Dan laten we hem maar teruggaan naar de studio. En dan kunnen we straks na drie weer even terugkomen. Kijken hoe het dan gaat met uh, deze verhaal tegenstander. voorlopig nul, alleen in het voordeel van onze plaatsgenoten. Nou, dat is even mooi hè. Een dubbele functie van een reclamebord. De ballen tegenhouden en ook nog reclame voor een bedrijf maken. Wat willen we nou nog weer?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 Sweet surrender, why the shame we never Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Israëlische minister van Defensie Barak verlaat de arbeidspartij... en begint een nieuwe fractie. Dat heeft Barak geschreven in een brief aan het parlement. De stap komt als een verrassing... Verwacht wordt dat vier andere regeringsleden met Barak meegaan. Barak blijft minister en premier Netanyahu kan dan nog steeds rekenen op een parlementaire meerderheid. Barak kreeg forse kritiek vanuit de Arbeidspartij... omdat de regering geen enkele vooruitgang boekt in de vredesonderhandelingen met de Palestijnen. Studenten en docenten voeren vanaf vandaag actie tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. De acties beginnen in Utrecht. Daar wordt vandaag 24 uur lang college gegeven en gedebatteerd. Daarna nemen andere steden het over. De acties eindigen vrijdag met een landelijke demonstratie in Den Haag. De betogers zijn vooral boos over de boete voor te lang studeren. Studenten die meer dan een jaar te lang doen over hun bachelor- of masteropleiding... moeten van het kabinet straks 3000 euro per jaar extra betalen. Ook de universiteiten en hogescholen moeten per student 3000 euro betalen. De vroegere Haitiaanse dictator Duvalier is onverwacht teruggekeerd in Haiti... Hij zei dat hij gekomen is om te helpen. Duvalier leefde 25 jaar in ballingschap in Frankrijk. De dictator, die Baby Doc wordt genoemd, vlucht in